Uur. Jon van Kamp, het zijn wijsjoornaal. Bij het UWV wachten nog zo'n 150.000 dossiers op behandeling. Dat schrijft Trouw, dat onderzoek deed naar achterstanden bij de dienst. Het gaat om 73.000 fraudemeldingen, 47.000 mensen die wachten op een reïntegratietraject en 25.000 herkeuringen. Het verwerken van al die herkeuringen kost volgens Trouw bijna een jaar. Het UWV zegt te weinig geld te hebben om de problemen op te lossen. Volgens de dienst is dat een gevolg van politieke keuzes.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 De drie reddingshelikopters van de kustwacht voldoen niet aan de eisen, dat schrijft NRC Handelsblad. Ze kunnen bijvoorbeeld niet in alle weersomstandigheden vliegen en hebben geen stoelbrancaar aan boord. Twee van de drie heli's hebben geen ingebouwde infraroodcamera en één helikopter kan niet automatisch stilhangen. Volgens de NRC is de oorzaak een te snelle aanbestedingsprocedure. Rijkswaterstaat ontkent dat er problemen zijn. Volgens een woordvoerder is de reddingscapaciteit de afgelopen 30 jaar nog nooit zo groot geweest. De Zwitserse autoriteiten hebben de verkoop van een aantal dieselmodellen van Volkswagen opgeschort vanwege het gesjoemel met milieutests. Dat betekent dat mogelijk 180.000 auto's niet kunnen worden verkocht of afgeleverd. De maatregel geldt ook voor andere merken die gebruik maken van Volkswagen motoren zoals Audi, Seat en Skoda. Onlangs werd bekend dat Volkswagen zijn diesels heeft voorzien van software waarmee de motor in testsituaties veel milieuvriendelijker is dan normaal.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 Ja, een stukje bejaardenpop. De Stones. Wilco, bedankt, hè? De Stones met Start Me Up. En Start Me Up is uh, inderdaad er zijn gestart. Met Goedemorgen, Zandvoort. Welkom. Fijn dat u naar ons luistert. We zenden weer uit zoals gewoonlijk vanuit de gezellige bar in het Hotel Hoogland. Waar uh, Floris Faber uh, nauwlettend toekijkt dat alles volgens de regels gaat. Precies. Uh, Gastvrouwen uh, zijn uh, Gert van Kuik uh, en Yvonne Roosendaal. Een gastheer uh, daarvan maken, Dom. Ja, gastvrouw en gastheer. Okay. Een gast Ja. <laughs> Goed. De redactie was uh, van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de een eindredactie van uh, Gerrie Rutte. Presentatie, uh, oh nee, ik vergeet de techniek. Ai, ai, ai. Techniek en regie uh, in handen van Quint en uh, Jonas. En naast mij uh, zit Henny van der Leeden. Goedemorgen Henny. Goedemorgen en naast mij zit uh, Don de Grebbe. En samen gaan wij weer proberen uh, een aantal leuke dingen en uh, interessante dingen voor u uh, uit te raven ja. vandaag. We gaan, uh, we gaan snel aan de agenda beginnen. Uh, het nummer wat u net hoorde van de Stones is niet zomaar. Daar komen we in het allerlaatste onderwerp terug, de dag. Want zij hebben een thema voor wat dat betreft. Maar we beginnen de ochtend uh, en hij zit al klaar uh, met onze burgemeester, Niek Meijer. Welkom, meneer Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Luisteraars uh, En die gaat ons helemaal bijpraten over een aantal hmm. onderwerpen. Daarna uh, hebben we een uh, gesprek met uh, Nathalie Lindeboom van uh, Pluspunt en uh, ook die gaat ons uh, vertellen wat er allemaal zo gaande uh, is. Ja, onder andere de Burendag uh, gaat zij iets over vertellen. En dan hebben we het nieuws en dan uh, het tweede gedeelte hebben wij uh, Ruud Zondbergen van D66. En die gaat iets vertellen over het burgerinitiatief en ook over het hele vluchtelingenprobleem. En dan hebben we de activiteiten van de Bibliotheek Zandvoort met uh, Marijke van Diemen. En dan eindigen we, zoals Don al zei, met de Korendag. Met als thema, Don, jij bent van de muziek. Ja, de Beatles uh, tegenover de Stones. En uh, ze zullen wel een heleboel leuke nummers ten horen gaan brengen en daar iets over vertellen. Maar goed, wij beginnen met uh, meneer Meijer. Goedemorgen, hadden we al gezegd. Uh, maar meteen met de deur in huis vallen, want heel actueel is natuurlijk het vluchtelingenprobleem. Ja. We konden in de krant lezen dat daar een, een burgemeestersoverleg is geweest. We konden ook lezen dat de provincie het een en ander eraan wil gaan doen. Om misschien om bestemmingsplannen tijdelijk te veranderen en dergelijke. Om het wat makkelijker te maken om mensen te huisvesten. Als ik dat goed heb begrepen daaruit... Uh, uit het overleg zijn daar concrete zaken naar voren gekomen? Um, ja, dat is het overleg geweest van de regio, dus ja? Zuid-Kennemerland. Waarin niet alleen burgemeesters, maar ook wethouders zitten. Want dit ja. is een, een, een problematiek die eigenlijk portefeuille overstijgend steeds is. Dus we wisselen elkaar af en vullen aan. Uh, en wat we daarin afgesproken hebben, is dat we een inventarisatie gaan doen. Echt puur alleen op basis van feiten, van uh, rijp en groen. Op basis van criteria, uh, grote, wat zijn de mogelijkheden, waar ligt het, is het beschikbaar, wiens eigendom is het en dergelijke. Op basis daarvan gaan we uh, op korte termijn kijken van wat zijn de eisen die het COA stelt. Het, het Centraal Opvang Asielzoekers stelt uiteindelijk uh, de locaties vast, in goed overleg meestal. En dan kun je kijken van uh, wat past hier in Zuid-Kennemerland. En waar we het in de Raad over hebben gehad, is dat eigenlijk de meest essentiële vraag... hoe kun je op Zandvoortse schaal een bijdrage leveren aan deze vluchtelingenproblematiek? En dat zijn we nu aan het onderzoeken. Ja. Niet meer en niet minder. Ja. ja, want ik begrijp dus, het is een kwestie van inventariseren. Het ja. aantal vluchtelingen wat mogelijkerwijs in de regio opgevangen zou kunnen worden... En dan inderdaad waar, de locaties. Het aanbieden van mogelijke locaties. Nou, we zijn helemaal nog niet zover dat we over aantallen kunnen praten. Okay. Zelfs. Zo, zo simpel is het. Ja, ja. Dus we moeten het ook niet ingewikkelder ja. maken dan het is. We zijn aan het kijken wat zijn mogelijke locaties. Ja. En wat zouden geschikte locaties kunnen zijn. En wat past daar tegenover ja. in relatie tot het COA. Want dit is een zodanig grote problematiek. Dat je als gemeente daar niet zelfstandig kunt in acteren. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan leren van elkaars ervaringen en laten we elkaar meenemen ja. daarin. En dat ook op die manier zorgvuldig doen. En natuurlijk niet alleen bestuurders, maar ook inwoners en bedrijven die erbij betrokken zijn. Ja, maar u, het is misschien goed als u nog toelicht een keer, er zijn twee groepen. Ja. Uh, die verschillende behoeftes hebben aan woonruimte of, of verblijfruimte. Ja, de, de, de, de grootste groep waar we het eigenlijk nu steeds over hebben, zijn de groep vluchtelingen. Dat zijn de mensen die hier heen komen, om welke reden dan ook, maar vooral omdat ze een vluchtelingenverhaal hebben. Dat is de grootste groep. Daarnaast speelt tussendoor de groep statushouders. Ja. Um, en die moeten en die en die eigenlijk herkend. nog een plaats innemen. Ja, en die wachten nog op definitieve huisvesting. En eigenlijk zou je dat, als je het, als je het vanuit de gemeentelijke bril bekijkt, zijn dat een groep nieuwe inwoners. En die groep, uh, daar uh, in Zandvoort, vestigen wij traditioneel. En dat doen we al heel lang gewoon een x-aantal. Er zijn landelijke afspraken voor. Dat doen we gewoon goed en dat gaat ook goed. Okay, ja. En waar we nu aan het kijken zijn, kun je in de tijdelijke zin ook voor die groep nog iets doen. Om de druk daar op het centrale systeem. Ja, want op het moment dat zij inderdaad nu een, uh, een huisvesting krijgen, is er weer meer ruimte voor uh, de vluchtelingen. In de asielzoekerscentra, waar ja, een aantal waar zij mensen status zitten. zitten, verder kunnen plaatsen. Dan. dan heb je eigenlijk drie soorten huisvestingen. Het is opvang, asielzoekerscentrum en dan eventueel een vast adres. Maar dan gaan we het nodeloos ingewikkeld maken, zeg ik maar. En, en, en Man, ingewikkelde die... dingen moet je weer terugbrengen in ja, ja. eenvoud. Het zijn eigenlijk twee groepen. Dat zijn vluchtelingen en statushouders. Ja. Nou, statushouders, dat is op dit moment een, uh, iets wat op langere termijn wel gaat spelen. Maar we concentreren ons vooral op de ja. vluchtelingen. En bij die vluchtelingen kun je verschillende type opvang onderscheiden. Ja. Je hebt eigenlijk vier categorieën. Je hebt de asielzoekerscentra, dat zijn opvang voor langere perioden. Ja. Twee tot tien jaar praat je echt over drie tot vijftienhonderd mensen in locaties. Dan heb je een groep tijdelijke opvang, noemt het COA dat. Dat is een, een periode vaak van één tot twee jaar, indicatief. En je praat ook over drie tot zeshonderd. Categorie vakantiepark en dergelijke. Dan heb je de categorie noodopvang. Dan praat je over één tot zes maanden, ook in grote aantallen... En je hebt sinds heel kort een categorie crisisopvang. Omdat het echt gewoon de spuigaten uitliep qua hoeveelheden ja. mensen. En dan praat en dan je rampen over rampenplannen. Dan praat je over dagen. Drie ja. dagen ongeveer. Drie tot vier dagen. En er worden rampenplannen in werking gesteld. En dan worden bijvoorbeeld een sporthal uh, voor drie, vier dagen ja. ingericht. Er liggen allemaal draaiboeken voor in Nederland. Wij zijn in dat opzicht super georganiseerd. Nou, en die crisisopvang, dat is echt heel kortdurend. Uh, want daar, moet, daar, daar kunnen mensen ook maar heel kort blijven. Ja. Wie, uh, wie bepaalt deze categorieën? Doet het uh, COA dat? Ja, dat doet, dat doet het COA in overleg met uh, het ministerie. Ja, ja. En, en wat het COA wel goed doet, is dat ze aansluiten bij de structuren... die hier in de gemeente en bij de provincie al bekend zijn voor de crisisstander. Dat is dan de echt kortdurende. Ja. En dat is een paar keer gebeurd dat het nodig was. En dan zie je ook dat dat werkt. En dat op het moment dat er een beroep wordt gedaan op die crisisopvang... Dat in Nederland gewoon duizenden plaatsen ter beschikking komen. En dat overleg in de regio met wethouders en burgemeesters. dat had dus een. een, een, een ja, daar werd geïnventariseerd? Daar, daar hebben we afgesproken dat we gaan inventariseren. Iedere gemeente is er aan het inventariseren. En dat we dan gaan kijken aan de hand van een aantal criteria. wat zouden geschikte locaties zijn. Maar ook wordt er aan de andere kant uitgezocht. wat heeft het COA precies nodig? En dan ga je kijken per gemeente weer. want het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wat is passend bij de schaal van bijvoorbeeld Zandvoort? Ja, want dat is uiteraard natuurlijk een andere schaal dan Haarlem. Maar er, er is dus weer een overleg afgesproken waarin ja. jullie terugkomen met alle, ja. het huiswerk, ja. het gedane huiswerk. Ja. Ja. Klopt. Wanneer is dat overleg? Dat overleg is uit mijn hoofd volgens mij volgende week vrijdag alweer. En jullie zijn druk bezig met het maken van huiswerk. Ja. Gaat dat lukken? Gemeente dat gaat Zandvoort? zeker lukken. Uh, wij hebben al een, een stukje van de inventarisatie gedaan, maar nogmaals, dat is gewoon kijken naar de droge feiten. Je moet uitgaan van feiten en dan vervolgens gaan toetsen wat is passend ja of nee. En als je kijkt naar Zandvoort voor opvang, dan praat je hier niet over honderden mensen zoals laatst in de krant staat. Ja, want dat, dat, dat past niet bij de Zandvoortse schaal. Laten we nee. elkaar niet gek maken daarmee. Dat, dat... Dat past niet. Ja, en dat dus is ook niet de, zo genoemd door mensen. De, de, de Zandvoortse krant met Zandvoort krijgt mogelijk honderden vluchtelingen. Dat is ten eerste voorbarig en ten tweede uh, helemaal niet aan de orde. Bij die samenvatting sluit het mij aan. Nou, goed zo. Ja. En, en bovendien doet het geen recht. En dat, dat vind ik, uh, ik, ik, ik... Ik vind dat de pers veel vrijheid heeft. Maar hier is de zaak uit zijn context gerug, gerukt. Want het doet geen recht aan het debat in de raad. Dat was een debat wat echt ging over de kernvraag wat ik net zei waar genuanceerd door partijen werd gesproken. Een debat waarvan ik eigenlijk wel meer wil hebben in de Raad. Echt op een hele gewogen, genuanceerde zo als manier. Zoals het altijd zou moeten zijn. Niet moeten, maar wel graag willen. <laughs> ik, ik kies mijn woorden juist omdat dat ook de intentie is. Uh, da, dan ben ik buitengewoon trots op dat wij zo'n kwetsbaar onderwerp... op deze wijze met elkaar durven te bespreken. Een pluim voor de Raad alle mensen die erbij betrokken zijn. Ja, ja. En dan, ja, dan, nogmaals, ik stoor me niet zo snel aan dingen in de krant in brede zin, maar uh, die kop stoorde mij wel. Ja, dus voorbarig. Om, ja. ja, voorbarig, onjuist, uit zijn context gerukt en uh, onterecht angstgevoelens, zorggevoelens bij mensen wellicht aanjagend. Ja. Ja. Terwijl we net uh, bezig waren met de weg terug in de raad om het... Uh, Gaat... en, en, ja. Ja, maar, maar dat is ook zo en, en, en het staat ook scherp op het netvlies van zowel college als raad om hier juist in de communicatie heel zorgvuldig mee om te gaan. Dat, je zag een aantal rode lijnen in dat debat en dat was er ook één van. Daar was iedereen het over eens. Ja, je ziet al blikkelijk overal in het land, daar waar communicatie niet goed was, problemen ontstaan. Um, daar waar ze ook wel goed was, ontstaan ook problemen, zeg ik even. Ja, ja, We kunnen niet waar. alles aan communicatie wijzen. Nee, nee, nee, het nee. heeft ook met ontvangen en durven doorvragen te maken, zonder gelijk te oordelen. Ja. Okay. Goed, maar, na volgende week wordt het filosofische... mogelijk wat duidelijker. Ja. Dan wordt al het huiswerk bij elkaar nou, gelegd. Ook, en... ook, ook dat is weer een tussenfase. Waarin we een, een eerste analyse klaar hebben. Ja. Maar vervolgens wordt er een zorgvuldig proces in ja. werking gezet. Waarin we echt relevante partijen bij bedrogen van wat, waar, op welk moment. Ja. Ja. We hebben geen behoefte aan om mensen te overvallen. Dat is wat anders met crisisnoodopvang wat ik net schilderde. Dan nee, ik... nou moet je je voorstellen dat is echt een ramp ja. tegen het humanitaire aan. Zoals in de koepel. Dat overkomt je dan. Ja. Want je, de, we moeten echt dan honderden mensen kwijt. Nou, dat, dat is in Zandvoortse schaal. Ook dan praat je niet over de honderden mensen. Wij hebben nee. gewoon die gebouwen niet. Zo nee. simpel is het. Ja, de watertoren. Maar dat is wat onhandig. Ook daar kun je <laughs> geen honderden mensen in kwijt. Nou, ze moeten trappen lopen. Dat is wel vervelend. Maar ik begrijp ja. dat uh, het overleg richting de media ja. natuurlijk heel erg belangrijk is. Dus misschien voor de volgende keer om... Uh, te vragen, mag ik het stukje lezen voordat de krant in gaat, Of is dat ja, niet nee, gebruikelijk? Maar, kijk, een raadsvergadering nee. is openbaar en ieder haalt eruit wat hij wil, zeg ik altijd. Maar dat ontslaat niemand van de verantwoordelijkheid om na te denken over: heb ik de context goed, Heb ik, niet ik het goed? juist? Heb ik de beeldvorming juist geïnterpreteerd en dergelijke? Ja, dat is waar ik aan heb. Met name dit hele verhaal ja. ligt natuurlijk heel erg uh, gevoelig qua emoties en, ja. en, en hoe mensen daarmee omgaan. Dus, en en ja. dat is ook zo. En, ja, dat is in ons dorp. Ik denk ook wel eens als ik het in een andere kader plaats, dan kijk ik naar ons dorp. Ja. Wij nemen jaarlijks een paar miljoen mensen even tijdelijk op. En volgens mij hebben we dat in de geschiedenis altijd gedaan. En eh, de mensen geschiedenis opgevangen. Ook... En die werden ja. helemaal geïntegreerd. En ja. iedereen daar blij mee. En, en trouwde daarin. Er zijn nee, heel veel het, het nakomelingen. Ja. Op het moment zelf gaf het zorg en spanning. En het zoek onzekerheid. Hè, van hoe gaat dat gebeuren? Nee. Maar als je gewoon terugkijkt. Dan, dan loopt Loste het allemaal dat op. Ook de statushouders. Wij nemen ons aandeel keurig op. En dat, dat mengt zich. Dat is ook de kracht, vind ik, van Zandvoort ja. Maar het gaat wel in de goede verhoudingen en de juiste schaal, in de juiste proportie. En dan zie je dat ons dorp gewoon zijn ding doet. dus ja. Dat maakt mij ook uh, dat ik er vertrouwen in heb, maar dat geeft ook rust. Ja, daarom vroeg u aan het begin ook, uh, er zijn eigenlijk twee groepen. Al, al komt hier honderd man, dan wil dat nog niet zeggen dat die in Zandvoort blijven. Nee, nee. maar dan praat je alleen over crisisnoodopvang en ja. dat is zeer actief. Ja, maar het is goed om dat te begrijpen, ja. dat dat ja. gebeurt. Maar het is ook inderdaad heel erg belangrijk om te bedenken dat uh, vluchtelingen natuurlijk niet een, uh, een, een eenmalig verhaal is. Dat er uh, varianten zijn. Ja. En, en met alle consequenties van dien en dat het zinnig is om die te weten. Ja. Ook dat. En uh, daarom hebben wij ook zo'n soort vraag en antwoordlijst op onze website gezet. Waarin denk ik op heel veel van die vragen je heel snel een antwoord indicatief kunt krijgen. www.zandvoort.nl ja, ja. En hebben inwoners of bedrijven vragen? Bel ons, mail ons. U krijgt antwoord. Maar inderdaad, dit is natuurlijk wel een hele goeie. Hè? Dus met vragen en, en hoe zitten dingen, gewoon even naar de website gaan. Ja. Even kijken of de vraag er toevallig al bij staat, wat ongetwijfeld het geval zou zijn. En dan even kijken wat het antwoord daarop was. Denk jij niet dat dit een moment is om even een muziekje te draaien? Dan gaan ja. we door met wat andere onderwerpen. Dat is een goed idee. Maar. Goed, wij uh, gaan muziekje draaien zoals het is. logical song. Ja. En, uh, ja, uh, en volgens Dom was dit uh, toch wel een favoriet van uh, onze burgervader. Uh, uh, ja. Toch? Ja, ja het, is dat zo? Het geheugen burgervader. van meneer de hele is buitengewoon goed. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, in het kader van de bejaarde pop moeten we dit niet wel uitzenden. Ja. Dus. <laughs> Ik voel me niet aangesproken door nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Uh, maar wij waren nog wat onderwerpen aan het bespreken. En toen zei u van, ja, ik wil toch wel wat zeggen over, over de drenkelingen. De twee die we dit jaar hebben gehad. Ja. Nou kom ik uit een tijd in Zandvoort dat het niet ongewoon was als er zo'n vijf mensen verdronken ja? elke seizoen voor zo. de kust. Ja, zo in de vijftige jaren. Ja hoor, het was niet ongewoon. Dus dit is al exceptioneel voor deze tijd, twee drenkelingen. Ja, drenkeling. ja, ja ik, ik, ik schrik ervan omdat ik niet die historische kennis heb. En ook het aantal, maar dat zal ongetwijfeld zo zijn... en in die tijd was dat natuurlijk ook nog heel anders. Want als ik het goed heb geteld... is dit de vierde of de vijfde keer in die acht jaar dat ik hier nu zit. En dan twee in een jaar is dan gewoon veel. Het is, het is twee te veel, maar het is ja. relatief gezien minder. Relatief gezien, we ja. hebben nog steeds een van de, de meest veilige kusten van Nederland... en ook een van de meest veilige kustdorpen. En dat komt omdat we dat goed hebben georganiseerd met elkaar... Uh, dat doen we natuurlijk met de reguliere hulpdiensten, zoals politie, brandweer, noem het maar op. Maar vooral ook met de vrijwillige hulpdiensten, zijn er de Reddingsbrigade en de KNRM. En dan zie je, en ik was bij beide incidenten, was ik toevallig op het strand aanwezig. Dan zie je gewoon hoe professioneel die partijen met die professionals gaan optreden en hun werk doen. En dat heel lang, want dat zoeken is buitengewoon uh, ingewikkeld ja. soms. En, en dat wilde ik benadrukken. Dat ik daarvoor ja, heel veel waardering heb, maar ook heel trots word als ik dat zie gebeuren. Dat mensen eigenlijk zoeken naar iemand waarvan je bijna weet dat die is opgegeven, maar toch doorzetten en dat inzettingsvermogen hebben. En dan zie je vervolgens dat dit dorp daarmee om kan gaan op een verantwoorde manier. Dat geeft geen onrust in de uh, verkeerde zin van het woord. Er komt geen druk op regels en dergelijke. Nou, En dat, dat wilde ik hier even benadrukken in de waarderende zin. En dat past ook weer bij dit dorp. Ik denk dat met dit compliment de Zandvoortse bevolking zich heel erg kan aansluiten. Wij zijn buitengewoon trots met z'n allen op het feit dat daar zo door vrijwilligers zo gewerkt wordt. Het is onvoorstelbaar goed. Ja, dat waren jammer van de twee. Het is altijd twee te veel. Daarmee omschrijft u denk ik heel treffend. Ja. We hebben nog een paar onderwerpen en we hebben nog iets heel leuks. Het jubileum van onze dorpsomroeper. Ja, ja als wij nu naar buiten kijken en de luisteraars thuis ook, dan schijnt de zon. Traditioneel zo is het met het uh, Shanti en Zeeliederenfestival uh, en het dorpsomroepersconcours. Dat het eigenlijk altijd goed weer is. En ik keek vanochtend uit het raam en het was weer zo. En het was weer zo. ja, Je en zou het, het toch denken hè? <laughs> ja, dat iemand daar uh, invloed in heeft. Maar ik ben dat in ieder geval niet. Laat ik dat voor de helderheid maar zeggen. U mag mij van veel dingen <laughs> iets verwijten of vragen. En, en Don en ik laten het nee. achter van onze tong in dit geval niet nou, zien. <laughs> en wat het, uh, het leuke is, dit jaar natuurlijk het dorpsomroepersconcours. Omroepers concours hier in Zandvoort. En de, voor de vijfde keer nu Gerard Kuiper die daar het uh, stokje heeft overgenomen van Klaas Koper. En dat op zijn eigen manier aan het invullen is. Ja. En dat vind ik toch te waarderen. Want uh, de tijd die daaraan besteed wordt en de inzet, dat valt niet te onderschatten. Niet alleen in dit concours, maar hij trekt door het hele land heen. Je moet elke keer weer een nieuwe roep uh, verzinnen. Ja. En die moeten puntig zijn en bondig. Uh, en dat vooral, want het is een stukje reclame voor Zandvoort ook in Nederland op deze ja. manier. En dat doen we allemaal op onze eigen manier. Dus hij ook. Dus ook daarvoor, inwoners, als u vanmiddag tijd heeft, kom langs. Kom naar het kerkplein. buitengewoon gezellig. Sowieso omdat het ja. een gezellig plein is. Ja. Maar zeker nu met het uh, dorp Concours. En dan daarna, dan wordt er een winnaar uh, ja. aangewezen ja. en uh, Traditioneel uh, is er een jury met een voorzitter van de jury. Ja. En dat is... Ik ben in dit geval de voorzitter. <laughs> maar dat ben ik al een aantal jaren. Ja, exact. Spannend hoor. Ja. En ja, ik hoe laat... zag uh, samen ja. met een dansleraar... Ja? Gaan ze pasjes ook maken, denk ik. <laughs> nee, de jury bestaat dit jaar, goed dat u het zegt, uit uh, Rob Doldermans. Uh, ja. Natuurlijk uh, de dansschool uh, ja. in Zandvoort, in de Krocht. En Paul Olieslagers, voorzitter ja. van het genootschap Oud Zandvoort. En dat is ook het werk van Gerard Kuiper, dat hij er elke keer in slaagt... om betrokkenen uit de Zandvoortse samenleving uh, in die jury te zetten. Ja. Zodat zij dat ook kunnen ervaren. En daarmee geeft hij ook die waardering weer terug voor wat zij doen in dit dorp. Ja, ja. Dus dat, dat maakt het gewoon buitengewoon ontspannen. Dus ik begrijp dat hij zelf uh, mensen benadert voor de jury. Ja, uh, ja. ja. net als hij mij ook benadert. Maar dat werk doet hij allemaal zelf. En dan ieder jaar uh, weet hij al van uh, dat wordt voorzitter. Ja. ja. En hij staat ook standaard in mijn agenda. Oké. Okay. De historische Grand Prix ligt alweer achter ons. Ja. Ik was er natuurlijk ook bij in Dorp. Net als bijna alle Zandvoortes. Ja. Geweldig he. Ja. Het is ja. een indrukwekkend evenement. Ja, ik denk dat dat uh, een prachtige omschrijving is uh, van, van wat je ja. daar hebt zien ontstaan in een aantal jaren. Ja. En uh, dit jaar vond ik het de overtreffende trap. Um, Want ik, ik, ik, ik, ik zal u een verhaal vertellen wat iemand tegen mij zei en dat is een Engelsman. En die werkt voor de lotusstal van Chapman. is Chapman. Chapman ja, dus Colin Chapman. Colin Chapman ja. heeft heel veel oude lotussen. Ja. En ik, ik kreeg een, een schaalmodel van een lotus die in 67 hier heeft gereden. Van een Nederlands bedrijf. Een groene met een gele neus? Uh, nee, een, een, een zilverachtige oh. van nikkel. Prachtig mooie grote. Die kreeg, kreeg, mocht ik namens de gemeente Zandvoort in ontvangst nemen. En uh, ik ben even zijn naam kwijt. Die Engelsman mocht er ook in hebben. Namens de Chapman-stal. Uh, en toen vroeg ik zo aan die Engelsman: Ik zeg waar, waarom bent u weer eigenlijk? Wat maakt het nou leuk om hier te zijn? En ik vroeg hem daarvoor. Hoeveel van deze races maakt u mee? Nou, dat waren er 18 wereldwijd. Ik zeg, nou, dan bent u bijna niet thuis als ja, ik het zo zie. Ja. En dat was ook eigenlijk te veel. Ik zeg hem, en welke vindt u nou de leukste? Hij zegt, Zandvoort. Maar dat zeg ik niet omdat u toevallig een bent. Ja, het was een bent. Engelsman. Die zijn ja. per definitie altijd... Uh... Uh, nou, <lacht> ik, ik vraag dan ook wel door. Ik zeg, nou, leg mij eens uit waarom deze nou zo leuk is. En hij legt dat gewoon haar fijn uit. Het is een heel overzichtelijk circuit met het dorp. Ja. Iedereen is positief en is gericht op oplossingen. Wie er ook bij betrokken is. Het feit dat men zaterdag het dorp in mag, is wereldwijd uniek, zegt hij. Dat wordt zo gewaardeerd door onze rijders en mensen, dat zij zelfs hun meest bijzondere auto meenemen om daar doorheen te rijden. Dus als zij mogen schrappen, wordt Zandvoort niet uitgeschrapt. Die wint het dan van Silverstone en noem de bekende maar op. En dat zit hem dus in hele kleine dingen. Ja. En da da daar word ik dan wel een beetje stil van als je zo'n compliment krijgt waarvan ik denk, ja dat is normaal, dat zou je eigenlijk moeten willen. Ja, het is naar mijn idee ook per ongeluk gebeurd eigenlijk hè, dat ze naar het dorp kwam. Dat zei, joh, circuit doe eens een keer wat voor dorp ook, kom eens een keer naar ons toe. Uh, in, in die sfeer. Wilt u dat ik uit de school klap? Ja, leuk. Ja, het antwoord is ja. Nou, um, ik geloof niet dat dingen per ongeluk ontstaan. Ik geloof dat dingen ontstaan omdat er openingen worden geboden en ruimte wordt gegeven en vertrouwen wordt gegeven. En op een gegeven moment komt zo'n vraag bij het gemeentebestuur. En als daar gelijk ja op wordt gezegd. Ja, en hoe gaan we dan dat regelen dat dat goed gebeurt? Dan ben je heel snel erg. Dat bedoelde hij met, er zijn altijd mensen die oplossingen willen bedenken. Exact. En dus is ook een aantal jaren al door zowel de gemeente als het circuit gezegd... het is verstandig als we intenser gaan samenwerken om elkaar te versterken. Niet om overlast te genereren. Niet om anderszins, maar elkaar te versterken. Elkaar in je waarde laten. En dat zie je in de historische Grand Prix, vind ik, op alle manieren terug. Ja. Want, want zo'n zo parade door het dorp kan natuurlijk alleen maar als je daar mensen hebt die daar verantwoordelijk mee omgaan. Want anders moet je gaan afzetten en dan zit je in de identiteit van dit dorp te sturen. Dan wordt het niet meer onze parade. Nee. Mensen willen eigenlijk dat tijdens het rijden bijna aanraken. Dat moet je niet willen overigens, maar dat beseffen onze inwoners ook en de toeristen. Maar als we de auto's parkeren, gaat iedereen er wel langs. Ja. Heeft u ze zien lopen? Ja, ik, ja. ik zit ook aan zo'n auto. Ja, tuurlijk. En, en je praat even met zo'n uh, eigenaar of degene die hem bestuurt. Dan heb je ook echt een ge ja. het gevoel van het hoort bij je. Ja. Dan wordt het een, uh, een wij en een ons verhaal. Ja. ja, maar het is ook een beetje nostalgie. Ik weet ook nog wel, als er vroeger een Grand Prix was... stonden de raceauto's bij Garage David, wat nu uh, Dirk van den Broek is... En een Citroën garage van Smit bestaat niet meer parallelweg. Ja. En op de Brede Rode staat bij de Volvo garage. En die gingen door het dorp naar het circuit heen en weer. Het, uh, en die nostalgie komt een beetje terug. Hè. Ja, en dan is het mooie dat er nu uh, speciaal mensen uit de hele wereld, en dat heb ik dus dit jaar breder gehoord, komen. Om juist vanwege die parade. Het aantal auto's heeft inmiddels zijn maximum bereikt. Want het dorp kan er ja. bijna niet aan. We hebben het, het, het, de route al moeten vergroten. Ja, ja. Om geen opstoppingen ja. te krijgen. Ja. Ja. En dat zegt iets over de twee kanten. Niet alleen de inwoners en de toeristen die het waarderen. Maar ook de mensen die hier hun agenda voor vrijmaken. Het zandvoort op de kaart zetten. Ja, okay. in, de, in de prachtige zin. En dan ja. zie je dat dit het topevenement van het circuit wordt. Want 55.000 bezoekers onderschat niet wat dat met zich meebrengt. Nee, dat en is... juist die combinatie met dorp en circuit maakt hem veel interessanter. Ook qua economische spin-off. En toch was het gezellig druk. Precies. Helemaal niet overladen. Dan is dat inderdaad ja. wat van belang is. Ja. Ja. Goed, ja. laatste onderwerp maar. We uh, hebben dag. nog de Veteranendag. Uh, ja. uh, we nog... gaan we dit jaar op een andere dag de Veteranendag in Zandvoort vieren. We hebben ervoor gekozen om hem niet een week voor of week na de Landelijke Veteranendag te doen. Maar we zijn naar 10 oktober gegaan. Dus die komt eraan vanaf 11 uur s morgens in uh, de haven, strandpavillon, De Haven op het strand. En het thema is daar ontmoeten... En we hebben daar iemand bereid gevonden om op basis van wat hij toen heeft meegemaakt een paar persoonlijke verhalen te delen. En we merken ook dat de veteranen dat zelf ook willen. Dus het is een hele informele uh, bijeenkomst waar natuurlijk naast veteranen ook andere inwoners hartelijk welkom zijn. Want dat wordt juist gewaardeerd door die veteranen dat u daar bent en dat u luistert en vragen stelt en uw eigen ervaringen deelt. Wat was de reden om uh, uh, qua datum uit te wijten? Kunnen? Eigenlijk uh, is de belangrijkste reden, je zou het op de Veteranendag willen doen. Want dan loop je mee 29 in de landelijke juni, hè? Ja, ja. De, de laatste zaterdag van de maand. Uh, uh, dan loop je in de landelijke publiciteit mee. Maar dan, een aantal veteranen wil graag naar het nationale ja. Uh, evenement. Ja, ja, logisch. Dus hebben gezegd, uh, een week daarvoor of daarna, uh, dat komt ook niet helemaal uit. Laten we nu eens aan een heel andere datum gaan. Uh, op basis van een aantal ervaringen ook in Nederland. En toen is 10 oktober daaruit gekomen. Dat betekent dat ze nu alle aandacht kunnen krijgen ja. die ze verdienen. Ja. ja. Mooi. Dus dat nog eenmaal de datum. Dat is 10 oktober. 10 oktober. Zaterdag, in de haven. In de haven om 11 uur. Koffie staat klaar. Uh, er staan ook een aantal jeeps klaar. Die uh, mensen kunnen vervoeren. Maar die ook voor al die sfeer van de tweede wereldoorlog oproepen. Er, weer. oproepen. Uh, dus dat is gewoon uh, denk ik goed georganiseerd. Nou, ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie afsluiting. Veteranendag ja. en de pop, We zitten toch in het thema vandaag, <lacht> uh, toch? En die Wilco ja. heeft wat over ze geweten. Ja, hij zal het weten ook. <lacht> Goed, ik, uh, ik denk uh, hartelijk dank voor uh, uw aanwezigheid. En voor het feit dat er uh, weer een hele hoop dingen uitgelegd zijn. En complimenten zijn uitgedeeld. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. We gaan. Uh, en een plezierig weekend voor iedereen. Okay. En tot de volgende Hetzelfde. keer. Hetzelfde. Dank u wel. En nu gaat naar uw volgende afspraak: ja. Abba, Head over Heels. Ja, wees voorzichtig met. Ja, Abba, Head Over Heels. Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Nathalie Lindeboom van goedemorgen. Pluspunt. Ja. Met uh, een aantal onderwerpen heb ik begrepen. Het is in ieder geval het maandelijkse gesprek wat er altijd is met Pluspunt. We hebben uh, in ieder geval de zorg tegen de eenzaamheid. Een, een, een campagne daarover. We hebben een workshop. Waar ja, klopt. jullie graag iets over willen vertellen. De Burendag. En een oproep van een collega ja, over nou, Tinekamp. als we daar dan niet. Dat is fantastisch. Ik zou zeggen: begin met de campagne. De Zorg tegen de Eenzaamheid. Dat is natuurlijk. Gisteren is de aftrap geweest voor de landelijke campagne Zorg tegen Eenzaamheid. En uh, wij zijn er uh, best een beetje trots op dat een van onze projecten, Kom je ook eten. als voorbeeldproject is in deze landelijke ja, dat campagne. Dat is het ook fantastisch. Ja. En. Uh, Kom je ook Eet Het is een project waarbij uh, mensen van uh, cliënten van Unicum en de RIBW samen met een activiteitsbegeleider een maaltijd bereiden. En dan gaan uh, de deuren open voor wijkbewoners en gaat men uiteindelijk met zo'n 32 mensen aan tafel om te eten. En natuurlijk ook de mensen die zelf de maaltijd bereid hebben. Want dat zijn ook vrijwilligers die, uh, die daarbij en met ook, cliënten ook, samen de maaltijd. Het zijn uh, cliënten van New Unicum en RIBW die een indicatie dagbesteding hebben samen met een kok of een activiteitenbegeleider. Het zijn vrijwilligers die gastvrouw-gastheer zijn. En die functie vinden we eigenlijk ook heel belangrijk. Want als je ergens voor het eerst binnenkomt... Hè, je, je bent toch wat uh, eenzaam. Je, je hebt het gevoel van ik wil eens ergens aan deelnemen... weer wat meer mensen ontmoeten om ergens binnen te dat stappen. Dat is een hele grote drempel, hè? En Mensen denken vaak dat zij dat alleen hebben. Nee, dat hebben we allemaal. Dat heb ik ook als ik voor het eerst bij een vreemde sportclub binnenstap. Wat wij gedaan hebben, onze vrijwilligers. Op het moment dat iemand voor het eerst komt binnenstappen. Dan word je eigenlijk bij de voordeur opgevangen. Zodat je ja, makkelijk kan gaan deelnemen. Want dat vinden we zo belangrijk. Alleen is maar alleen. En mensen hebben mensen nodig. Wij allemaal. Welke ja. leeftijd dan ook. En het gevoel inderdaad, ik doe dat maar niet, want ik weet niet hoe ik daar binnen moet. Dat is hiermee een beetje ondervangen. Een beetje ondervangen, want het blijft voor mensen heel moeilijk om de eerste stap te zetten. Maar ik hoop ja. dat ze die wel uh, gaan nemen. Nou, dit is een, een landelijke campagne. Dat ook in de zorg, in huizen, noem maar op, ook heel veel eenzaamheid voorkomt. En hoe men daarmee om kan gaan. En als ons voorbeeld maakt dat een paar mensen wat minder eenzaam zijn, ja, dan word ik daar al heel erg blij van. Ik las van de week een stukje hierover. En toen was er een mevrouw en die zei van, ik heb toch heel veel mensen om mij heen maar ik ben heel eenzaam. Ja. En toen, dacht, toen moest ik even over nadenken... toen dacht ik, ja, het zijn niet mensen die gewoon uh, niemand om zich heen hebben. Je kunt ook op een andere manier eenzaam zijn. En dat is dus ook heel persoonlijk. Het kan zijn dat er door de dag heen heel veel mensen bij je komen... maar dat je eigenlijk met niemand een kwalitatief goed contact hebt... waardoor jij een bepaald gevoel hebt, dan voel je je eenzaam. En iemand anders die maar één keer per week haar beste vriendin... een uurtje op de koffie krijgt, maar daar een fantastisch gesprek mee heeft... Die kan zich niet eenzaam voelen. Eenzaamheid is heel erg persoonlijk. Ja, uiteraard. Maar dat is iets wat jullie natuurlijk uh, um, um, erg van bewust zijn. Hoe je daarmee om moet gaan. Wij doen ons best. Ja, ja. goed zo. Ja, eenzaamheid heeft natuurlijk ook met mobiliteit te maken. Of dat... je huis uit kan, überhaupt. Ja. Of... Ja. Bewegelijk bent in maar, ieder geval. Doen jullie daar wat aan? Hou je ja. daar rekening ja. mee? Ja. Uh, Wij hebben ook vrijwilligers die bijvoorbeeld bij mensen thuis op bezoek gaan. Hè? Als mensen zelf niet de deur uitkomen. Maar we hebben ook uh, eind uh, vorig jaar zijn we gestart met een project uh, netwerkcoach. Waarbij we ook kijken hoe we je eigen netwerk kunnen versterken. Want heel vaak kun je binnen je eigen systeem ook weer lijntjes aanhalen. Alleen als je het niet vraagt, dan krijg je het vaak ook niet. En mensen zijn vaak ook heel bescheiden. Een handje helpen hoe je... Dat gaat aanpakken. Ja. Ja. ja, ja. Ja, ik weet van Humanitas bijvoorbeeld heb ik ook nog een hele poos gedaan. Er was een, een project Vriendschappelijk Huisbezoek. Ja, en dat zoiets hebben jullie dus ook hè? Wij Gewoon hebben iemand lekker thuiskomen bij iemand ja. en ja, dat hebben we ook. We hebben dingen in verschillende vormen, zodat het ook bij iemand past. Ja. Ja, want dat is ook heel belangrijk. De een die wil uh, de deur uit en allerlei activiteiten doen. De ander wil juist gewoon heel, in rust een goed gesprek. Ja, ja. Dat is toch ook of heel persoonlijk. Samen een, ja. een boek lezen of voorgelezen worden. Nou, of we hebben bijvoorbeeld op. ook een leeskring. Hebben we ja. ook. Ja. ja. ja. Ik, uh, fantastisch. Maar er zijn nog veel meer dingen die jullie doen. En uh, ik, ik had ook begrepen dat je graag een oproep wil doen namens een collega. Zullen we dat nu doen? Ja, is goed. Uh, wij hebben uh, dit jaar voor het tweede jaar een uh, tienerkamp voor jongeren. Die zelf niet of nauwelijks met vakantie gaan door verschillende omstandigheden thuis. En dat kamp dat uh, doen we ook door middel van fondsen en giften. Er is maar een kleine uh, persoonlijke bijdrage aan. En we hebben nog een aantal plekken voor Zandvoortse jongeren tussen de 12 en de 18. En uh, jongeren zelf of hun ouders kunnen zich bij ons aanmelden. En dat kan dan bij mijn collega Floortje. En wanneer is dat kamp? Wanneer... Uh... Dat is van uh, 16 tot 18 oktober in de herfstvakantie. In de herfstvakantie. En ze gaan naar Duinrel en ik heb begrepen dat het vorig jaar echt geweldig was. En het is één week? Het is, het is een aantal dagen. Het is een aantal dagen en uh, als je dus inderdaad denkt dat is wat voor mij, ja. dan kun je je aanmelden bij... Uh, pluspunt, pluspunt ter attentie van Floortje en dan komt het goed. Hebben we nog een, uh, een, een, een telefoonnummer of een andere manier van. Het kan via de uh, e-mail. Dan ga je naar onze website en dan klik je door en dan kan je e-mailen en we hebben een algemeen nummer 023 5740330. En uh, de ouders, de oproep voor de ouders, is dat voor vrijwilligers? Kunnen die mee als vrijwilligers? Op... Er, al, er gaan altijd beroepskrachten en vrijwilligers mee op kamp. En dat, dus dat is, dat, is dat, voldoende. Is, dat is voldoende. Het gaat ja, echt voor, voor uh, de oproep voor de jongeren zelf die mee zelf. willen. En uh, als mensen vrijwilliger bij ons willen worden, dat kan altijd. Nee, dat is weer een ander het. verhaal. <laughs> Ja, de burendag. de burendag. altijd ongelooflijk leuk. Vertel ja, daar eens ja. iets over. nou Dat Wanneer sluit is eigenlijk ook een beetje aan bij eenzaamheid. Waar we het net over hadden. Hè? Beter een goede buur dan een verre vriend. nou Ik denk dat je allebei kan gebruiken. Maar het is fijn als je mensen in je eigen buurt, in je eigen wijk uh, kent. En... Als er wat is, dat je ook elkaar weet te vinden. Nou, Burendag is daar landelijk een, uh, een dag voor. En dit jaar vieren wij Burendag uh, door uh, met elkaar te beginnen met koffie en overheerlijke taart. Want we hadden een taart gewonnen. Een we Ja, omdat we uh, een leuk idee hadden. En dat idee is, een fijne buurt is een schone buurt. We gaan uh, zwerfvuil rapen om kwart over twaalf gaan we met elkaar lunchen... en na de lunch gaan we van dat zwerfvuil kunst maken. Dan zal je denken, hoe doe je dat? Ja, ik, ik heb gewoon het geluk dat we hele creatieve mensen daar hebben... die echt de meest prachtige dingen maken. Um, ik ben helemaal niet zo creatief, maar er zijn echt mensen... die van de meest simpele dingen iets heel erg moois en leuks kunnen maken. En ik wil specifiek de kinderen oproepen om ook te komen... en vooral ook te zoeken naar van die lege plastic flesjes... want daar worden dus springtouwen van gemaakt. Nog één keer, uh, lege blikjes en flesjes, daar lege worden springtouwen van gemaakt. Lege flesjes, van die plastic flesjes, ja. daar worden springtouwen van gemaakt. En des te mooiere kleurtjes je vindt, des te mooier je springtouw wordt. Ik denk dat ik uh, dom, zullen wij ook eens gaan kijken. Want Komen jullie straks? Dat vind ik wel heel fascinerend. <laughs> ja. Maar... ja ja Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, een dat flesje is... als handvat of zo? Nee, uh, het wordt uh, uh, fijn gesneden en dan wordt er een soort van draad van gemaakt. Beetje warm gemaakt, want je kunt met plastic flesjes kun je ook van alles maken als je het warm maakt. En ik denk, laten mensen maar komen kijken hoe het gaat. We gaan ze gewoon nieuwsgierig ja. maken. Ja. En ik denk dat het voor de kinderen... Mijn zoon staat al te trappelen. En die hoopt dat er heel veel kinderen komen om aan de slag te gaan. Wanneer? N nu? Nu vandaag. nu, vandaag. Dus vandaag is het de bedoeling dat iedereen om... Nu kunnen mensen naar Pluspunt. Op dit moment is de burendag gestart. Koffie met gebak staat klaar. Maar als mensen nu luisteren, dan missen ze de koffie en gebak. Want dan zitten ze in het dilemma blijven we luisteren of gaan we naar de koffie en het gebak? Ja, dat is een Moet keuze die dat is een keuze die ze moeten maken. Ja? <laughs> maar we hopen dat er veel mensen komen en lekker met elkaar in contact komen. Dat is eigenlijk de essentie en, van ontmoetje buren? Uh, precies, en na de koffie en gebak wordt er inderdaad uh, het, het, het, het zwerfvuil. We gaan het zwerfvuil raden. Daarna, daarna is er een lunch en daarna gaan we opnemen. Voor wie wil kunst maken en voor de kinderen gaan we dus springtouwen maken. Ja, dus het, het, uh, al wil je inderdaad nu echt kijken hoe een springtouw met uh, plastic flesjes gebeurt. Is het een kwestie van vanmiddag even langskomen ja, kijken. gezellig even langskomen bij Pluspunt. Ja. Is, uh, zijn er nog andere initiatieven voor wat betreft Burendag? Is het een oproep voor alle buurten om zelf een Burendag te organiseren? Burendag is landelijk. Hè? Ik denk dat iedereen ook de campagnes wel kent uit de kranten van de tv. En je kunt dus ook zelf aangeven of je mee wil doen. En wij vinden het als pluspunt belangrijk ook om uh, contact met onze buren te hebben. En de buren met elkaar in contact te brengen. Maar ik zou zeker anderen ook oproepen om dat uh, te doen. Ja. Ja. Ja. Uh, spannend, zijn er nog andere dingen die. Uh, ja, er is nog een workshop volgens mij. Ja, we hebben een nieuwe workshop rouwverwerking. Uh, Zandvoort heeft veel oudere inwoners. Dat betekent ook dat er toch veel verlies is. Uh, toch die, die, die, die, die, die bejaarde pop komt weer tevoorschijn, ja. oudere inwoners. Ja, ja. het, het, het ja, is wel zo, maar dat betekent dus ook dat wij veel mensen uh, verliezen. Er overlijden veel mensen. Ja. En er is dus ook veel rouwverwerking. In dit dorp en uh, nou omgaan met verlies, die workshop. Dat is een manier om daarmee om te gaan. En dat is niet voor iedereen passend. Maar we vonden het toch belangrijk om het aan te bieden. Om te kijken of we op die manier kunnen steunen. En ook of er misschien een vervolg aan gegeven ja, dus kan dat worden. Het is een kwestie van in het algemeen ja. gewoon een, een, een paar handvatten. Het feit ja. dat er mensen hun verhaal kwijt kunnen. Ja, we starten in de groep. Een, Ja, we starten met een workshop die gegeven wordt door uh, context, hè, maatschappelijk werk hier in het dorp op uh, maandag 5 oktober, start om 2 uur. Workshop is gratis. En dan gaan we ook kijken van... Uh, we gaan inderdaad handvatten aangeven van... wat is Rauw nou eigenlijk? Waar ga je doorheen? Hoe, ga je ermee om, hoe kun je ermee omgaan? Waardoor het misschien iets makkelijker voor mensen wordt. En aan de andere kant gaan we ook horen van... is er behoefte? Zijn er bijvoorbeeld mensen die zeggen... Van, nou, ik zou wel in een groep wat meer willen doen. Hoeft niet, maar kan wel. Ik denk dat dat inderdaad heel erg uh, zinnig is. Hè? Om gewoon te, te ontdekken en te horen van wat gebeurt er met mij op dit moment. Ja. ja. Uh, nog andere dingen die jullie uh, graag kwijt willen van Pluspunt? Want het is natuurlijk toch een... Uh... Nou, uh, een van de laatste dingen die ik dan nog wil noemen is het digitaal spreekuur. Elke Eerste dinsdag van de maand hebben wij tussen 10 en 12 een digitaal spreekuur met een thema. Daar mag je met echt alles langskomen. Of het nou je smartphone, je tablet, je computer. Nou, noem maar op. Alles wat digitaal het is, heel is breed. met al je vragen. Ja, daar zitten vrijwilligers en die gaan je uh, helpen. Er zitten ook meerdere vrijwilligers. En het is het digitale tijdperk. En heel veel mensen uh, hebben best moeite met een specifiek dingetje. Dus kom es, gewoon. En stel bijvoorbeeld dat je zegt ik wil een, een bepaalde functie van Word weten. Ik noem maar Gaan het woord. Kom maar lekker langs. Je komt maar langs ja. gewoon. En we hebben dan om half elf altijd een specifiek thema. En dat is deze keer veilig kopen en betalen op internet. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is, want ook dat neemt een enorme vlucht. Precies, en ja. als jij uh, dat wel wil doen, maar niet zo goed weet waar je op moet letten... ...dan is het heel verstandig om even binnen te lopen. De beveiligde websites, welke, welke niet, welke wel. Precies, ja. ja. En nog eenmaal, de, de dinsdag? Dat is uh, dinsdag 6 oktober van 10 tot 12 en om half 11 hebben we dan dat thema. En dat is een eenmalig verhaal? Dat is elke... Uh, eerste dinsdag van de maand. En elke dinsdag is er dan een ander thema. Ja, het digitale thema is, is komende dinsdag. Dus althans 6 oktober. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Ik moet zeggen dat jullie natuurlijk wel weer een heel uh, breed aanbod hebben aan... Uh... Wij, wij proberen ook er van 0 tot 101 te zijn. <lacht> 0 tot 101. Dat vind ik ja. wel een hele mooie dat was een, inderdaad. Dat is ook een vraagje. Een paar weken geleden hadden we jouw collega die de nieuwe winterbrochure of jaarbrochure ja. besprak. Hoe loopt dat? Komen daar uh, ja. nou, inschrijvingen op binnen? We hebben heel bewust gekozen voor de voorpagina met jonge mensen. En wat kom je doen bij Pluspunt? Omdat sommige mensen denken dat wij alleen maar voor ouderen zijn. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook een kinderdisco. En wat kom je doen bij Pluspunt? Dat kan dus een cursus zijn. En ja, ja. er beginnen al heel veel aanmeldingen voor cursussen binnen te lopen. Maar dat kan ook zijn dat je vrijwilligerswerk komt doen. Ja. Of dat je aan een activiteit komt deelnemen. Dus het is heel vari uh, variabel. En wat je ziet is dat ook heel veel mensen... Ik ken mensen die aan de ene kant uh, deelnemen als uh, uh, aan de lotgenotengroep Toon Hermansgroep, uh, de lotgenotengroep ja. voor kankerpatiënten, die op het andere moment vrijwilliger bij ons zijn en die op het derde moment cursist bij ons zijn. Ja, ja. Uh, dat uh, was dan een vraag die er eigenlijk uit voortkomt. Uh, ja, je hebt nooit genoeg vrijwilligers, dat weet ik, maar in het algemeen? In het algemeen vind, het. Ik, vind ik Zandvoort een geweldig betrokken dorp. En vind ik het fantastisch om te zien hoeveel mensen voor elkaar doen. Dat is echt zo. Compliment van een Amsterdamse. Hè? Ja, ja, ja. <lacht> <laughs> en alleen al bij Pluspunt zijn er zo'n 200 mensen werkzaam als vrijwilliger. En dat is iemand die... Uh in de thuissituatie even uh, bij een dementerende blijft... zodat de partner even de handen vrij heeft. Dat is de belbuschauffeur. Dat is iemand die bij ons uh, achter de balie staat om gasten te ontvangen. Dat is echt heel erg gevarieerd. Okay. Ik vind met dit compliment gegeven dat wij. Was er niet een, een oproep nog van een collega? Ja, die, die, al, gedaan, die, die hebben we al gedaan. Die okay. ja, was jij, ik even koffie-even ja. <laughs> ja. okay. Nee, Komt nee, al een uh, op de burendag, zou ik zeggen. Ik hoop dat ik ja. zo direct een heleboel mensen ga ontmoeten bij ons. Ik, uh, dat zou geweldig zijn. In ieder geval, dank voor de komst. En uh, wij gedaan. wensen jullie heel veel succes. Om te beginnen vandaag, inderdaad, we hopen ja. met jullie heel veel mensen en heel veel nieuwe vrijwilligers Dankjewel. enzovoort. Okay. Dank. Einde van het eerste uur. We gaan even frisse neus halen met de Hollies. Here yeah, that I breathe.